Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. ABN AMRO mag in delen naar de beurs, heeft het kabinet besloten. Minister Dijsselbloem komt later vandaag met meer details. Twee maanden geleden stelde het kabinet de beursgang van de Staatsbank uit... vanwege de commotie over de salarisverhogingen aan de top. Minister Dijsselbloem zei toen dat rust en vertrouwen nodig zijn. Vorige week maakte ABN AMRO goede kwartaalcijfers bekend... en Topman Zalm zei toen de salarisverhogingen te betreuren... Dijsselbloem noemde dat een belangrijk signaal. Voor het vijfde jaar op rij is het aantal leerlingen op de middelbare school gegroeid, terwijl het aantal leraren juist is gedaald. De Algemene Onderwijsbond vindt de trend, die blijkt uit cijfers van het ministerie van Onderwijs, opmerkelijk omdat schoolbesturen geld kregen om meer banen voor jonge docenten te creëren. In oktober was er op elke zestien leerlingen één leraar. Zes jaar geleden was dat nog één op de veertien. De rechter in Middelburg heeft twee mannen veroordeeld voor de brute moord in 2012 op een man van 86 uit het Zeeuwse Axel. De mannen hebben zelf straffen gekregen van 15 en 25 jaar. De straffen zijn hoger dan de eis van het OM, maar zonder TBS. De twee mannen sloegen de bejaarde man in elkaar en staken hem dood met een mes. De mannen hadden het slachtoffer gemarteld om zijn pincode te krijgen. Na de moord probeerden ze geld op te nemen, maar dat mislukte. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Saoedi-Arabië zijn zeker 30 doden en een onbekend aantal gewonden gevallen. De aanslag was in de Shiïtische imam Ali Moskee in Al-Qadé tijdens het vrijdaggebed. Het is voor het eerst in het overwegend Soenitische land dat een Shiïtische moskee doelwit is van een aanslag. Tennisser Igor Sijsling heeft zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van Roland Garros. De Nederlander won in Parijs ook zijn derde en laatste kwalificatiewedstrijd. Sijsling deed drie keer eerder mee aan Roland Garros. Alleen in 2013 haalde hij de tweede ronde. Het weer geregeld zon en droog. In het noordwesten ook veel wolkenvelden. Het is 17 tot 20 graden. Morgen wat lichte regen, verder zonnig. Het wordt dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan vier op de 1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Blaricum en Afrit Bunschoten, 9 kilometer. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam, tussen Naarden en Muiden, 4. A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam Dam, 4 kilometer. A44 Amsterdam richting Den Haag, tussen Leiden en Wassenaar, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort...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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. Al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM. In 2015 al 25 jaar. Live. We Met nu. De Euro Breakdown. Europa. Het hitgevoeligste continent van onze aardkloot. Wekelijks verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten.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 Maakt het vandaag vrijdag 22 mei even over de klok van 3 uur? Dat betekent dat we weer 2 uur lang naar de Your Breakdown kunnen luisteren. Ik ga hem voor je presenteren. Deze week hebben we 14 stijgers, 9 zittenblijvers, 14 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Drie nieuwe binnenkomers betekent ook dat dus 3 uh, mensen de lijst deze week helaas niet gehaald hebben. Christine en de Queens, na 7 weken zijn ze helaas uit de lijst verdwenen. Stella Su met haar, eigenlijk haar eerste single Alone, na zes weken. En Emma Louise met Jungle, na zestien weken, hebben ze plaats moeten maken voor drie nieuwe. Lena is dat, Dotan die de hele tijd zeg maar op 40 plus zat te hangen. En nou eindelijk een beetje door is gebroken. Skrillex en Deeploop die zitten er ook bij deze week. Waar ze staan, dat hoor je zo direct natuurlijk. De snelste stijger deze week is Robin Schulz samen met uh, Aalzi, Met Headlight. Zes plaatsen gestegen. Maar er is nog een snelste stijger. Dat is Glinggan. Met Riva after Restart the game. Ook zes plaatsen gestegen. snelste daler deze week. Maar liefst twaalf plaatsen gedaald. Dan heb ik het over Avicii met de Knights. Die is naar uh, plaats nummer uh, 18 gegaan in de zeventiende week weten hoe de top 3 eruit ziet? Blijf dan gewoon luisteren. Rond de klok van kwart voor vijf zal ik uh, nummer 3 gaan instarten. Maar hoe zag de top 3 van vorige week eruit? Weet je dat nog? Nou, weet je het niet meer. Hier komt hij. Nummer 3 <tied> and the vibe is feeling stronger with small Turn to a friendship, a friendship turn to a bond And that bond will never be broken And love will never get lost And, get lost. and when brotherhood come first And the line will never be crossed Established it on our own And that line had to be drawn And that line is what we reach So remember me when I'm gone <laughs> The Euro Breakdown O'Prento Breakdown of niet betrouwbaar, maar wel origineel. Maurice Mulder. Op drie vorige week dus Carly Ray Gibson, Major Lazer, T.C. Snake en Meu. Op 2 in 1 was voor Whiskey Lief en met Charlie Putt. En deze week beginnen we met een nummer 39, Kenny B. Frisse morgen in Parijs. Gewoon mijn business. Ik zie de meest mooie Franses. Al de boel hoge hakken en ik. Weet niet wat ik zeggen moet. Ik zeg bonjour, mon amour. Moi, Marcel, tu es très belle, et, et je sais, je suis né Nélandais, oh, je parle un petit peu français, en je sais, pas de Nederlandse met me, even Nederlandse met me, mijn gevoel zegt mij dat wij vanavond samen kijken naar de Champs-Élysées. Ik zag eens over verlegen lachen. Kan niet geloven dat het echt was. Zij, de medicijn. Ze leken mis van dat, dat, en Anouk. Oh, oh, oh, er gebeurde iets met mij. Toen zij zei zij: Je suis Nederlander. Oh, je praat een beetje Franse. En ik zei. Deze week, Kenny B. met uh, Parijs. Vorige week uh, stond hij nog op 37. Drie weken lang pas uh, in de lijst en nu weer aan het dalen. En ik moet zeggen, het is wel een van de meest uh, gekapperde nummers uh, ondertussen. De meeste parodieën zijn er uh, wel opgemaakt. Uh, noem ze maar op. Uh, praat uh, Amsterdamse met me en uh, ga zo maar door. Maar dit is dus de origineel Parijs van Kenny B. op uh, 39. Uh, teruggegaan naar haar verleden en uh, na de 10 jaren. Als je zo naar uh, dit nummer luistert. Britney Spears samen met uh, Iggy Azalea. Pretty girl. Op 36 deze week. Kijk zo aan de, onder, aan, de, aan de onderkant van de lijst. Je ziet alleen maar rode en dit is dan de eerste gele. En dat betekent dat deze is blijven zitten. The breakdown. De eerste nieuwe winnen komen. Ook de eerste groenen. De tussen wel een stijger. Nou ja, stijger kan je niet noemen, want uh, hij stond nog niet eerder in de top 40. Die is in handen van uh, Lena. Hoe is Lena, zou je denken? Lena meijer Landroert. Zijn naam uh, verklapt het al. Uh, ze komt uit Duitsland. En ze heeft uh, dit nummer Traffic Lights uh, geschreven voor haar vierde studioalbum Crystal Sky. Wat uh, dit jaar uitkomt. Het nummer is geschreven samen met Haley Aitken, Alexander James en Harry Sommerdam, En het was uh, ja, het eerste singeltje. Die gaat uitkomen van haar nieuwe album dus. Hij is op 1 mei 2015 uitgekomen, dit nummer. En als we kijken naar de hitlijsten zo om ons heen, doet hij het in België absoluut nog niet goed. Want daar staat hij nog op 99. Maar in Duitsland uh, gaat hij kruipen naar de top 10 toe. En dat verdient ze ook wel met dit nummer. Lena, nieuw binnengekomen dus op uh, 35 met haar single. Haar eerste single van haar vierde studioalbum. Dit is Traffic Lights. Will I take a fuck time for a shower? You could jump on the blue line. Take a bus from the station and I'll meet you out there. Get a drink if that's alright. Don't care what we do, cause the night is ours. As long as we do what we do for ours a shallow Drop it like it's hot, dirty talk, dirty thing She a freaky girl, and I'm a freaky man She on the rebound, broke up with an ex And I'm like Rodman, ready on deck I told her I want ride out And she said, yes We didn't go to church, but I got I blessed knew my rent was gonna be late about a week ago I worked my ass off, but I still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 face going through tough times believe me been there done there. but every day above ground is a great day remember that net op nummer 35 worden heeft een nieuwe binnenkomende de eerste nieuwe binnenkomer van deze week Lena met Traffic Light Acht weken staat dit nummer al in de lijst. Dan heb ik het natuurlijk over uh, Pitbull samen met de Neo Time of Our Lives. En die vinden we dan op de 34ste plek. Tijd voor de nieuwe tweede binnenkomer. En die heeft eigenlijk bijna geen introductie meer nodig. Het is een Nederlander. Geboren in 1986 om precies te zijn. En in het voorjaar van 2010 verscheen toen zijn debutalbum uh, Harperdown. En op dat album staat dan ook Jortown. Uh, dat uh, later, uh, dat een jaar later een bescheiden hit wordt. Uh, in de Nederlands top 40 en uh, 29 e plaats uh, maar bereikte. Where We Belong and Tell a Lie uh, bereikte dit jaar net niet de top 40 zelf, maar wel de tipraden. Nou ja, ik heb het natuurlijk uh, over Dotan. In 2012 stond hij in het uh, voorprogramma... bijvoorbeeld van uh, Gavin DeGraw en Sinead O'Connor. En hij werkte toen de tijd ondertussen aan zijn uh, tweede album... met Seven Layers... dat uh, eind januari 2014 verscheen. We kennen de nummers wel vol en uh, home ervan. We zijn beide afkomstig uh, van dat album... en die worden dan uh, echt goede hits. Nummer 1 hits om uh, precies te zijn. Maar uh, in 2015... ...brengt hij dan weer een nieuwe single uit uh, van hetzelfde album Seven Layers. En dat is Hungry, dat wordt zijn vierde top 40 hit in Nederland. Maar in Europa, ja, het duurde het even een tijdje. Ik uh, zat het nummer goed in de gaten te houden bij de diverse landen. Maar iedere keer maar onderaan in de lijsten, ergens op 40, 30 en dat soort dingen. Maar ik denk door het, uh, ja, het afscheid van uh, het treintje met het Songfestival hè, in de halve finale meteen... En dat dan uh, Dotan uh, goed naar voren is geschoven. Van, uh, die moet maar volgend jaar naar het Songfestival gaan. Dat hij uh, in de rest van Europa toch meer gedraaid is. Waardoor hij nu deze week binnen is gekomen. In de lijst in de top 40 van Europa. En dan maar liefst op plaats 32. Dan heb ik over nummer Hungry van Dotan 32! Hit up the bottom.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 I'm Inderdaad, uh, dat het niet zou misstaan op het Eurovision uh, Vision uh, Contest, als dat het zo mooi heet. Dood dan. Deze week nieuw binnengekomen dus op nummer 32 met Hungry. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa met Maurice Mulder. En straks uh, schakelen we over naar uh, Studio 100.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 Let have it,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 Keep em please, rub em down, be a lady and a freak oh. David Guetta dus op 31. Hij doet het niet alleen zoals je hoort. Hij doet samen met Dickie Minars en Evro Jack. Met zijn single uh, Hey Mama. En wij uh, gaan even overschakelen naar... Uh... Nee, we gaan niet overschakelen. Ik denk we gaan overschakelen naar Sander. Maar dat wordt een beetje lastig, want die is er vandaag niet. Die hebben we ook nog niet gehoord. Het afgelopen half uur. Helaas zit hij nog op school. Maar dat moet ook wel eens gebeuren ik neem even de laatste, de onderste 10 nummers mee door. Wat op 40 vinden we daar? Charlie XCX met Break the Rule. 1 plaatsen gezakt in de 17e week dat ze erin staan. Op nummer 39, Kenny B met Parijs. 27 weken staat hij alweer in de lijst. Dit deze week op 38, vier plaatsen gezakt. En dan heb ik het over Mark Ronson samen met Bruno Mars met Uptown Funk. 37ste is voor uh, Only met cheerleader, Leader. De uh, 21 weken in de lijst. Britney Spears, Ike Azalea en uh, met de nummer Pretty Girls blijven zitten deze week op 36. Vorige week nieuw binnengekomen ook op 36 dus. Nieuw binnengekomen deze week was uh, Lena met Traffic Lights op 35. 34 is in handen van Pitbull en Neo, Time of Our Lives. 33 in de handen van Felix Shaw samen met uh, Jasmine Thompson. Ain't nobody. Ook het twee plaatsen gezakt. Op 32 vinden we de tweede nieuwe binnenkomer. Dat is Dothan met Hungry. En je hoorde hem net op 31. De tweede week dat ze we erin staan. David Guetta samen met uh, Nicki Minaj. En Everjack met Hey Mama. En 30 is in de handen van de 1 na snelste daler uh, kan ik wel zeggen. Mijn liefste teamplaatsen gezakt in de elfde week dat ze in de lijst staat En dan heb ik over Ariana Grande met One Last Time. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan door met uh, 29. En dat is een nieuwe binnenkomen deze week. Ik uh, heb vaak, uh, als ik dan uh, zeg maar het uh, nieuws een beetje met je doornemen, nieuws van de artiesten. En dan heb ik altijd, uh, wat er is er nou weer met Justin Bieber aan de hand. Nou, wat de fuck is hij dit keer met Justin Bieber aan de hand? Hij heeft weer een nummer gemaakt. Ja, je zou het bijna niet zeggen. Dat doet hij ook nog wel eens uh, tussendoor. Komt niet meer veel voor. Maar uh, gelukkig nog uh, wel eens. En hij heeft het uh, niet alleen gedaan. Hij hoort er een uh, beetje bij. Want uh, Skrillex en uh, Diplo. die hebben het uh, voornamelijk gemaakt. Sony John Moore. Uh, Sony John Moore kwam in 2004 in contact met de band. Uh, From First to Last. als een uh, gitarist. Maar snel werd hij gepromoveerd tot leadzanger van die band. En in 2006 besloot hij verder te gaan, maar dan solo. En dat was niet uh, meteen een succes. In 2009 verscheen zijn eerste EP Gypsy Hook. En ondertussen had hij zich al een aantal malen zijn naam uh, Skrillex aangemeten. En vrij snel daarna verschijnt zijn eerste Skrillex mini-album. Uh, My Name is Skrillex, heet hij dan ook. En dat was dus wel een succes. Het uh, bracht hem op festivals zoals uh, Tomorrowland en uh, Lowlands. En in 2014 brengt hij het album Recess uit. En ondertussen werkt hij samen met Diplo uh, uh, uh, ook aan het uh, Jake You Project. En dat resulteerde in een compleet album waarvan Take You There uh, de eerste release was. In 2015 verschijnt dan ook de samenwerking met, jawel, de enige echte Justin Bieber. En die single heet Where Are You Now? En die is dus nieuw binnengekomen deze week op de 29ste plek Skrillex, Diplo en Justin Bieber.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 Justin Bieber bij. Straks het nieuws van de sterren wat er allemaal gebeurd is. Maar eerst gaan we luisteren naar nummer 28, Zara Larsson, Uncover. samenwerkingen met uh, Jesse Linten hebben gedaan hebben ze nou een single zelf uitgebracht Clean Bandit met A Stronger die vinden we deze week op de 24 e plek vorige week nog uh, op de 29 e plek toen was hij nieuw binnengekomen dus twee weken pas in de lijst Clean Bandit met A Stronger op 24 op 21 dan Bob Sinclair, Dan Talman die vinden we daar met de single Feel the Five. Running wild in a day. Trying to get your dream before it fades. So obsessed, I take my time. Can't stop me moving, just watch me ride. journey Naar deze plaat hoor je echt nog wel de Bob Sinclair-invloeden uh, erin zitten. De oude Bob Sinclair-zaal. Maar duidelijk de nieuwe invloeden van Don Thelman. Op 21 is dit Field de Bob Sinclair en Don Thelman. <totstuk> Nummer 20 van Kaigo. We'll back <totstuk> on now. Watching, watching. As the credits all roll down. Crying, crying.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 20 vinden we Kaigo samen met uh, Parson en uh, James. At least we stole the show. Zes plaatsen mijn liefste, gestegen deze week. Ik vind het knap, ik doe het hem niet na. We schakelen weer over naar uh, Studio uh, 6000, waar uh, Sander zit. Oh nee, Sander zit er nog steeds niet. Zit nog steeds op school, kan ik niks doen. Ik ben zo gewend dat ik naar hem toe ga. Even een kleine resume, In welke plaatsen we ondertussen hebben we gehad. 30 vonden we Ariane Grande met uh, One Last Time. 29 was nieuw binnengekomen. Skrillex samen met Diplo. En uh, ja, sorry het spijt me. Ook Justin Bieber. Where are you now? Zara Larsen dan op 28 met Uncover. Op 27 is blijven zitten deze week. Rihanna Kanye West samen met Paul McCartney met 4 Five seconds. Op 26 vinden we year Years met King. 25 is ook blijven zitten. De hoogste positie ooit voor hun was de nummer 1. En dan heb ik het over Echo Smith met Cool Kids. 24 dan de Clean Bandit met A Stronger, de tweede week dat ze in de lijst staan. Nummer 12 is dus ook blijven zitten, zit samen met Selena Gomez, I Want You To Know. 22, 12, 12 weken, 23, moet wel goed zeggen. 22 dan Sia samen met The Weeknd en Diplo Elastic Heart. Bob Sinclair featuring Don Salman, Build a Vibe, op de 21ste plek. De 20ste plek is uh, voor Kygo, samen met Parson James, met Stolten Show. 19 ga ik je ook nog verklappen, dat is Fifth uh, Harmony. Uh, samen met uh, Kidding, met Worth It. En op nummer 18, ja. Haha. De Euro Breakdown op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Nummer 18 ga ik je nog niet verklappen, want die gaan we zo direct pas draaien. Ik ga even kijken naar uh, wat voor nieuws we hebben gehad in artiestenland. Nu al denk je, ja nu al... Ik moet toch even met die Justin Bieber aan de, hand, aan de gang. Want uh, wat de fuck is er met Justin Bieber aan de hand? Hij heeft een single gemaakt. Daar zijn we nu achter gekomen. Oké. Okay. Maar, ja, verwende kleine joggies, dan krijg je dat. Want Justin Bieber heeft zoveel onderbroeken. Ja, het gaat echt over onderbroeken. Dat hij ze gewoon na één keer gebruik gewoon weggooit. De, dat vertelde hij uh, in de Late Night Show. En daarmee realiseerde hij zich vast niet dat dit nieuws is voor de Beliebers, zoals het fans heten, die ongetwijfeld een stuk geïnteresseerder zijn in het afval van deze Canadese zanger. Ik krijg zoveel boxers van Calvin Klein dozen vol, zo vertelt hij over de reclamecampagne die hij deed met het kledingwerk. En dus draag ik ze nooit een tweede keer. Nou, ik zou dat wel ideaal vinden, het scheelt mijn hoop wassen. Wasmachine zit af en toe helemaal van, nou ja, mag niet uit. Uh, Paul McCartney die, uh, werkt de laatste tijd samen met uh, veel andere artiesten. En zo is nu ook Lady Gaga aan de beurt. Uh, die, bestemming, uh, die samenwerking is bestemd voor de film High in the Clouds. De film is gebaseerd op het uh, kinderboek uit 2005. En McCartney heeft voor de soundtrack bij de film een stuk of zeven nummers geschreven. En een van die nummers is een samenwerking met Lady Gaga dan. De zangeres uh, plaatste een tijdje geleden foto's uh, op Instagram en daarop... Uh, Paul McCartney onder andere. Altijd geweldig om met mijn maatje samen te werken. Die tekst stond erbij. Ik vergeet het moment niet dat hij me vorig jaar beelde om samen te werken. En ik dacht dat het een grap was. Al dus Lady Gaga op Instagram. De film High in the Clouds uh, is geregisseerd door Cody Cameron... die ook meehielp bij de uh, bij het film Het Regent Gehakt Ballen 2. Echt waar, ja, echt waar. Ik kan er ook niks aan doen. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En dan gaan we door met de nummer 18 van deze week. Vorige week stond hij nog op een zesde plek. En dan heb ik het over Avicii met The Knights. En daarmee maakte het meteen de snelste daler van deze week.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 No, no.